Kasper Meijer met het NOS Journaal. Gert-Jan Mulder vertrekt als toezichthouder bij Omroep Ongehoord Nederland. Aanleiding is de commotie over racistische en homofobe uitspraken van zijn kant. De Volkskrant schreef deze week over oude berichten op sociale media van Mulder. Hij plaatste stigmatiserende berichten over moslims en beschreef homoseksualiteit als besmettelijk.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 De Argentijnse mensenrechtenactiviste Mirta Acuña de Barabaya is op 99-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de oprichters van de organisatie Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, in Nederland bekend als de Dwaze Moeders en Grootmoeders. De organisatie werd in 1977 opgericht door een groep moeders van wie de kinderen waren ontvoerd door de militaire machthebbers. Uit protest liepen ze elke week zwijgend over het plein voor het regeringspaleis in Buenos Aires. En Dat doet de organisatie nog steeds, maar ze zetten zich nu in voor mensenrechten in heel Zuid-Amerika. In de Eredivisie heeft Ajax gewonnen van PSV. De Amsterdammers kwamen in de Johan Cruijff Arena terug van een 1-2 achterstand en wonnen met 3-2. Het is de eerste nederlaag voor PSV dit seizoen dat evengoed op de eerste plek blijft staan... Ajax won eerder deze week ook al de klassieker tegen Feyenoord. En doet daardoor weer helemaal mee in de top van de eredivisie. Het weer vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden wat bewolking. Het koelt flink af. Lokaal zo vorst mogelijk. Morgen zonnig maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Nightlock Night Mainstage. Main <laughs> Aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. De Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdag van voor 9 tot middernacht. Het eerste uurtje: het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste show, news, the party, update, de party op 30 minuten te Boven, beste plaats van Dansgroep. is het tweede uurtje: DJ Mouser met zijn Global Housewives. En dat is de derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië. Bij het beste van de clubsuit Italië met DJ Cavaskelli. En uh, ja, ik ben weer terug. Vorige week eventjes uh, zondag een vliegtuigje gepakt. Even naar Turkije geweest. Ja, ben er nog nooit, was er nog nooit geweest. Kan ik nu niet meer zeggen, ik ben er nu dus wel geweest. In Kusadushi of zoiets. En uh, ja, was lekker. Weer was iets minder dan ik verwachtte. Nou, het was mooi weer. We mogen niet klagen. We zijn Nederlanders natuurlijk, dus we klagen altijd. Maar uh, ja, de temperaturen zijn daar redelijk. Al is het seizoen uh, Sinds afgelopen vrijdag, echt ook gisteren dus, helemaal voorbij. Dus we moesten het hotel ook gewoon uit. Het was de laatste nacht dat we sliepen. En vrijdag werden we er om zes uur uitgetrapt. Met de bus terug naar Nederland. Nou ja, eerst met de bus naar het en dan naar Nederland. Anders was ik nog niet, ik eh, denk niet dat ik nog niet eh, thuis was geweest. In ieder geval, de orde van de dag, dat is weer gewoon voor beide vakanties. En, en waarschijnlijk heb je nog vakanties tot maandag. We zijn erbij met eh, een hoop lekkere muziek vanavond. is open, nu horen we trouwens Albert eh, Marcinotto en eh, Maya Sykes met Sweet Lover. In de Martijn Unie Extended Remix. Onderweg zometeen Charisma. Maar eerst die David Pank, Robert Guys en Sheila Kaffee met Deep Inside door de J Pagers Remix. En een hele goede avond. Today night, your dance night on ZFM. Sunshine People, oude, gouden, oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor hoor je muziek van charisma met uh, Spirit. Zullen we het even voor een beetje shownieuws? Snoop Dogg die heeft de nieuwe muziek aangekondigd. Zijn twintigste album heet A Missionary en verschijnt op uh, 13 december. De plaat is geproduceerd door uh, niemand minder dan Dr. Dre... Amerikaanse rapper maakt het nieuws via social media bekend. Snoop Dogg uh, sprak in 2022 voor het eerst over de komst van het album. Eerder schreef hij de nieuwe plaat als een eerbetoon aan Doggy Style, zijn debuutalbum uit uh, 19, uh, wat was het ook alweer 1993. En ook dat album werd volledig geproduceerd door Dr. Dre. En Missionary is het twintigste studioalbum van de 53-jarige rapper en het eerste sinds. Uh, Bother uit 2022 en sinds de aankondiging van het album heeft zowel uh, Dr. Dre als Snoop Dogg geïnt op samenwerken met andere artiesten. En Snoop Dogg uh, kondigt al aan dat Sting en Jelly Roll aan de plaat hebben meegewerkt. En ook 50 Cent heeft gezegd dat hij op het album te horen is, dus we zijn benieuwd. Uh. Je moet even afwachten, 13 december komt, uh, komt het uh, twintigste album uit van uh, Snoop Dogg. Geproduceerd natuurlijk door iemand minder dan Dr. Dre. En we gaan even reclame maken, mag eigenlijk niet, maar uh, Videoland, die, uh, die komt met een documentaire over het begin uh, over het begin dit jaar overleden rapper uh, Dev Rhymes. De film Dev uh, Rhymes, een rapper met een hart heet. De, de film heet Dev Rhymes, een rapper met een hart. Is vanaf nou woensdag te zien uh, op, de, op de streamingsdienst. Zijn energieke muziek en kenmerkende stijl maakte hem tot een van de impactvolste artiesten van de jaren 90. Zo zegt de Videoland. Met nummer 1 is dat Doekoe en Schudder veroverrijden de Nederlandse hiphop En kreeg hij het publiek massaal aan het dansen. Hoe groot was de impact van zijn muziek en hoe ging Def Rhymes om met de persoonlijke uitdaging. Die achter zijn vrolijke imago schuil Ik heb een keer op een bruiloft gehad. Kan ik je vertellen? De bruiloft van een collega. En daar klaagden mensen over een of andere. acht met klein proppie, wat heel, uh, ja, aanwezig was. Heel popiopie en mensen. Wat is dat voor rare kiemen? Hoort hij tot de familie? We kennen hem niet. En uiteindelijk bleek dat het gewoon def-rimes zijn. Dus, uh, ja, het uh, is een bijzondere. Het was een bijzondere man. Hij is helaas overleden, hij had een ernstige ziekte, hartkwalen. Een ziekte, ja, ja, ja, je kan het een ziekte noemen, natuurlijk. Uh, als je last van je hart hebt en regelmatig uh, problemen hebt met je hart, dus echt hartproblemen, dan. Uh, en hij leefde al uh, vier jaar met een zogenaamde steunhart. In afwachting van een transplantatie, maar dat is er helaas niet van gekomen. Dus uh, bij 53 is hij overleden. Maar dus uh, er komt. Vanaf uh, woensdag kan je zien: de film. Death Rhymes Rapper met een hart. Dus. Ik ga hem zeker kijken, en uh, misschien jij ook, dan kunnen we elkaar vertellen over hoe het was. TfM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage, muziek, Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Dutchie van Soul, krijgt van Buren, met uh, reckless Girl. Maar eerst hoor je Kings of Tomorrow, tezamen met April Morgan, met Fall for You. Door het hier op TfM Zandvoort in de Nightwalk. main stage only on CFM Ah uh -huh. on the Nightwalk main stage. The best beats, beats, beats. singing here. At the Nightwalk main stage. Peace to the cruise from New York to LA. Power to the people that struggle every day. The East Coast, short is where I stay. When I had no food, I used to cool around my way. Back once again with the ill behavior. Up, renegade Master Back once again with the Renegade Master Yeah. Back once again with the ill behavior, can you feel it? Nothing can save you, it's the A4 ally, D4 damager H.P. Vince met Dope in de Hatirus Remix. Nou, hoorden we Dutchie Console. Greg van Buren met uh, Reckless Girl. In de Midnight Extended Mix. En zo we het even tijd voor de uh, Party Update. Wat voor leuke dan? we gaan op deze zaterdag. De eerste zaterdag van de maand november. Het is vandaag uh, zaterdag 2 november. En je bent welkom in The Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur. Met het Brain Brainwash. Vanavond het thema Halloween Edition. Het begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Ik zei het al hè, 11 uur. Voor meer informatie check de website escape.nl En natuurlijk onze eigen Zandvoort Raimundo, Die staat achter de decks en die doet ook de line-up. Die belt al die belangrijke DJ's op. Om even langs te komen in de MC's. En vanavond heeft hij meegenomen Floris van Oranje. Frederik Abbas en de MC is Janto. Vanavond dus uh, in de Escape. Werktele Special Brainwash vanavond Halloween Edition. Dus dat wordt lekker griezelig. En als we doorlopen, welkom we bij Club R. Daar is vanavond een Throwback. En ook dat begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Dat is iets andere muziek. Dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website. Afgekort thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je al die informatie: hip-hop en RB. In Club Air. En als je houdt van dat soort muziek, dan moet je zeker ook naar de Melkweg gaan vanavond. Vanaf middernacht ben je welkom in de Melkweg bij het wekelijkse Specie Encore. Het begint rond de klok van middernacht. Om ongeveer bij 1 minuut voor 12 uh, mag je naar binnen. Het tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is de home of hip-hop en RB. heb voor meer informatie aan elkaar geschreven: EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. En wie er allemaal draait, Je moet het even checken op encoreamsterdam.nl, Want dat hebben ze mij niet verteld Maar het is in ieder geval elke zaterdag de Best Hip Hop, R&B, Afro en Dansel Het lidmaatschap is niet verplicht En uh, je moet alleen wel 18 jaar of ouder zijn En dan hebben we nog een feestje Vanavond de Halloweenfest in Amsterdam Drie stages Mama Afrika, Amma Piano en, uh, en nog eentje Ga <laughs> ik je zo vertellen het vindt allemaal plaats in Amies. Dat is in de, in de Elementenstraat. Het begint om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is uh, Amapiano, Hip Hop, en R&B. En voor meer informatie... Amaz, a, -A -E Amsterdam.nl En dat is uh, een Halloween uh, party. Maar dan Hip Hop, uh, Amapiano, Latin R&B. Dus het uh, wordt gezellig. Dus uh, drie stages, Mama Afrika... Aan mijn piano. En die laatste is hip-hop, Latin en R&B. Dus ik zou zeker een kijkje nemen als je van die steile muziek houdt. En tot zover ook een korte party update. We gaan door met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Matthäus Kaden. Kaden. Met uh, het nummer Freedom. Freedom. Chase in the mix Main Stage DJ Mario Zanfor dit keer in de Acapulco Sunset Groove Mix. Daarvoor horen we Trimto met House Party. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En uh, vanaf heden op de Indoor festivals. bij het is een beetje koud. Ik moet zeggen, ik was in Turkije. En daar is het... Uh, wow, was het leuk weer. Mooi weer. Tussen de 20, 22, 23 graden. Alleen s'avonds was het echt heel snel koud. En dan zat je grauw op uh, 15 graden. En op zee was het... Uh, ja, als de boot vaart zat je op, uh, op 15 graden. Maar uh, als die stil lag in het water, dan, uh, ja, dan ging je naar de 2, 23 graden. Dus uh, ja, het seizoen is daar ook voorbij. Dat pakte even de laatste week. Maar uh, ja, het wordt een stuk kouder. Hè? Alhoewel, we mogen niet klagen, want ik heb het zonnetje toch echt vandaag de hele dag gezien. Hè? Al met al was het 12 graden, maar het was toch wel lekker in de zon. Het is tijd voor de Night Walk, Ik doe het niet veel, zoveel deze week op 10. Nick Curly met Stay High. Op 9, Kasim en Malia Fontaine met Hear Me Out. Op 8, Sam Jacobs en Tecma met Blueberries. Op 7, Luc van Dijk en Colver met Good For You. Op 6, Marlon Hofstad, Visser en uh, DJ Daddy Trance met It's That Time. Op 5, Parshaw, Pick Up The Phone met Nate Dog. Op 4, Another en Curtis Wells met 24 Turn It Up. Op 3, Brank met Heat. Op twee Paar met Cool To Be Careless. Deze week nog steeds opeen voor de zevende week alweer. Nick van Zulu en uh, Robert Cartouche met Set Me Free. En ja, die heb je al zo vaak gehoord. Die gaan we niet draaien. En ik heb andere muziek. Kai Wave met Love In The Music. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk walk mainstage. Nightwalk walk mainstage. van Matrona, hier in de Nightwalk Mainstays samen met Martin Aiken en Sian Lee met For nou, You. Daarvoor hoorde je Joss Hunter met My Trust. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubseite Italië met DJ Kelly. Bruno nog even muziek. Jaden Boysen en David Guetta draaide ik vorige week ook met Let's Go. En misschien... Tijd is. Sanders, dank mix van Such a Good Feeling. Ik zeg tot zometeen na de break. I had the wildest dream last night. Right across from Ushawaya, there was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. The fuck? let's go. Fuck up! We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up! We're going to high. Let's go. de hottest party vibes across the Netherlands en and around the, the world. This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM's Nightwalk, Nightwalk. met Mario Zandvoort zaterdagavond op CFM. What's